Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Gaza is de vaccinatiecampagne tegen polio begonnen. Journalisten van AP zagen hoe 10 baby's de eerste vaccins kregen. Hulpverleners zouden eigenlijk pas morgen beginnen met vaccineren. Alle kinderen tot 10 jaar kunnen een prik krijgen. Israël en Hamas hebben afgesproken dat ze tijdens het vaccineren korte gevechtspauzes houden. Polio kwam al 25 jaar niet meer voor in Gaza, maar de laatste tijd duikt het virus er weer op. Fatbike-fabrikanten zijn blij met een leeftijdsgrens voor fatbikes. Ze zeggen niet te vrezen dat zo'n grens invloed op de verkoop gaat hebben. Ook Veilig Verkeer Nederland juicht een leeftijdsgrens toe. De organisatie zou het liefst zien dat de politiek nog een stap verder gaat... en ook een helmplicht invoert. De PVV was eerder tegen een leeftijdsgrens... maar de grootste partij is nu toch voor de maatregel. Die moet ervoor zorgen dat er minder ongelukken gebeuren met de fatbike... Vaak gaat het om jonge bestuurders die de elektrische fiets hebben opgevoerd. Duizenden mensen zijn afgekomen op de opening van de Zuidelijke Ringweg in Groningen. De weg was ruim zes jaar dicht voor onderhoud en gaat morgenavond weer open voor auto's. Vandaag kunnen mensen er eerst nog een rondje over lopen. En veel mensen doen dat. Om de toeloop aan te kunnen zijn er extra ingangen geopend. In 2018 ging de Ringweg in Groningen dicht. Het project heeft bijna 1 miljard euro gekost. De vrouwen van FC Twente hebben voor het derde jaar op rij de Supercup gewonnen. Twente versloeg in eigen stadion Ajax met 6-1. Uitblinker was Kelly van Doren met drie, drie goals. In de Supercup spelen de landskampioen en de bekerwinnaar van afgelopen seizoen tegen elkaar. Het weer. Op de meeste plaatsen is het zonnig, maar in het zuiden is er ook wat sluierbewolking. Het is 20 tot 26 graden.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 Niks op mij, ey. Dat was je dan, Doe Do Mike En dat was Donny met Chantal Jansen. Ik zou zeggen, allemaal een hele goede middag. Hier is de Wilmergetekende Verdij bij ZFM Entertainment View. Tot de klokjes van 7 uur. Wij gaan naar Mike Appelhof. En jij bent hier nooit alleen. En natuurlijk blijf er lekker bij, want ja, zo dadelijk natuurlijk hebben we Heliant en haar is hier in de studio. Die gaan dadelijk lekker wat, wat spelen. En ja dus ik zou zeggen blijf er lekker bij en verzoekjes aanvragen kan ook dus ik zou zeggen brandlos Dagen. En dan mogen we alweer Mijn salaris, dat is net gestopt Dus jongens, ik ga dit. dan Mike Ophoff. en jij bent hier nooit alleen. We gaan nog even een uh, klein doorstandje maken. En ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Entertainment voor u tot de klokje was 7 uur. En uh, dit is hem. Uh, gek aan die treksak. Ik ben echte boerenjong, hou van de natuur Brommers kieken op het land, brommels kieken in de schuur zo geel zo klontje boter, brommers kieken op m'n tuur brommels kieken op de motor of in de tuin van mijn buur Overal waar ik kom, kom, kom, kom, kom. Steef, ik bekend als seksbom Bam. Geen sekspack, maar een sekspack met veel testosteron mm -hmm. Ik kan goed wippen, lekker aan leen, leen, leen. En daarvoor bier, ik hou smerig en vies, Zet je hebt si posities. We gaan alleen de dromen mm -hmm. Laat je de fysie lopen is mijn boerenkracht Als ik baks dan is het oerend haat Op mijn bouwzak aan je kont gaat zijn vast geplakt. Wat de gede... the fuck? Dit heb ik nog nooit gehad Nee, snap ik schaak Hou van een reet, zo vet als een zaak betaald dat kom, brommers kieken op het trappen gaat Ga je mee brommers kieken? Rond je rie, een potje wiem. Schatje kom eens brommers kieken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 een klemmen, proklemmen, bepluggen en zweep Sorry schat, ik weet niet eens hoe je heet Maar ja, we gaan toch bromst kijken, want we zijn hier op dit. Oeh, meisje, ik wil jou Je lichaam, die is wou. Als ik je stoort, dan zeg je Auw, voor Harm, wil je stoppen nou? Hoe bedoel je stop? Hou je bakken, en volks op stoppen. Je mag geen vrouwen slaan, maar ik maak ze schop Grappig schat, ik heb geen zin dat er wouten aanklap Heb ik van veel drugs genoten? Hm? Hokus focus op mijn tokus, kom op focus en hou het vast Kan ik komen, word ik bedrogen, door en pilates pas Ik ben ik ja bof, verdam. nu ben ik weer terug bij je af Ga je mee, brommers, kieken? Rond je riën, potje, wieben Schatje, kom eens, broms, kieken Volle reeteker 10, die brommen die, die, bromme die, die, bromme die, die, bromme die doet heng heng heng heng heng. Kom en we doen heng heng heng heng heng. Die brommen die doet heng heng heng heng heng. Die brommen die doet waaaa. Die brommen die doet heng heng heng heng heng. Kom en we doen heng heng. Ik band. We zijn haast overal bekend en elke schooldag steeds weer repeteren na de les van vier tot zes. How's the band? Take a chance. Nu weer bestijgt, Maar als ik dan ga zingen Is dat over Dan roep ik hey, hey, hey. Doe met ons mee Dance and school Rock'n'roll Uit de sleur Want er staat weer een weekend Voor de deur Feest in de tent Van Hoest tot Burmerens. Als wij komen spelen met de Saxe gaan keer, we swingen op en neer. De fans die willen meer en meer en meer. hallo, ze willen, ze willen meer. Ik zie ons al in Londen en Las Vegas. We zijn overal op tv. We spelen daar dan in volle arena's. En iedereen zingt met ons mee. Stop ermee rent als wij komen spelen met de band. De zachtse gaat de keer, bespreken. Ja, we zijn nog eventjes bezig met de voorbereidingen. Dus nog eventjes een nummertje van Johnny Evers. En wij zijn pas onderweg. Wij ook. Ik zag het aan je blik, je ogen niet normaal. De tijd stond even stil op dat moment, en ik wist het al meteen. Je bent het helemaal, dit gevoel, ik was het niet geweest. Want je laat me zweven, je houdt me vast. Nee, ik kan geen dag meer zonder, vanaf die ene dag. Oh, oh jij, jij Ik zeg het niet zo vaak, maar ik hou zoveel van jou, en ik zal er voor je zijn als het echt moet. En één is al zeker, ik blijf je altijd trouw, dat is wat echte liefde met mij doet. Want je laat me zweven, je houdt me vast, nee ik kan geen dag meer zonder, vanaf die ene dag. Ik weet Zo, ja. Het is wat uh, voorbereiding. En, uh, ja, als we niet alles compleet hebben. En dat heb je wel eens na zo'n vakantie. <laughs> ja, uh, hey, zo. Even kijken. Hoor. Even kijken hoor. Als je dan. Die microfoon naar je toe wilt trekken. Deze, als je die naar ja, yeah. oh. ja ik hoor je dat. <laughs> Oké. Okay. Oh, yeah. oh. Ja, het gaat helemaal goed komen, hoor oh. ik al. Dus ik heb hem wel gehoord gaan, crazy little thing called Crazy Little Thing, ja, ik, ik hoorde hem al. In begin Read als Jutters bekend. Hè? Ja, hij ken die hij Maar hij gaat toch praten hoor. Ja, hij mag ook praten, ja, zeker hij wel. Hij gaat ook praten. Dat, dat mag ook. Ja, hij, uh... Ik bedoel, hij is niet voor niks meegekomen. Hij is nog net niet de bandleider, maar... Bijna. Oh, my, my. Nou, zo hoewel gewoon niet het als bandleider hoor. Nou. <laughs> Je hebt me wel gevraagd, maar ik, heb, nou. ik, heb, ik had het wel verschrikkelijk druk. Ja. En ik heb het druk... En um, toen heb ik haar geadviseerd, als je iemand anders kan vinden, dan lijkt me het me beter. Niet om, dat te, om dat te doen. Maar het uh, heeft een hele goede. Ik zou zeggen, stel je gelijk even voor. Oké, okay, mijn naam is Harvey Afans. ik ben gitarist, beroepgitarist. Ja, doe, doe maar even de microfoon iets. iets ja, ik hoor, ik hoor hem wel, maar... Ja? ja. De Luisteraars horen mij ook nu? Ja, zeker. Oké. Okay. Nou, nog, nogmaals, nog een ja. keer dan. Ja. Mijn, Harvey, mijn naam is Harvey Afans. <laughs> ik ben gitarist en ja. ik ben uh, gitarist in de band van uh, mijn baas, Eliant. Ik mag dat nou, niet het, zeggen. Het is baas in, hè? Nee. Ja. nee. De, boss, nee. nee, de, boss, nee. de boss lady. Nee, ja. dat doen we ook niet. Maar, ja, je doet maar het Maar ik het mag het niet zeggen, maar als ik er op dan zeg ik de boss lady, de baas. Ja. ja, nou ja, Heliant, uh, jij, jij was hier al een keer natuurlijk in het andere programma van Zandvoort voor jou. Ja, ja. En toen uh, waren we hier uh, met vier. Ja, het was ja. hartstikke gezellig, ja. joh. Ja, toen was, uh, nu is het een ander programma. Zandvoort uh, uh, voor jou is uh, pas de 21ste. En, ja, daar konden we niet op wachten eigenlijk. Maakt niet uit, joh. Zandvoort <laughs> blijft gezellig. Ja, toch? Hey, maar, um, ja, nou ja, in ieder geval leuk dat je er weer bent. Dankjewel. En um, ja, de, de show uh, was 27, geloof ik. Hij is op 27 september. Ja. En daar hebben we het over een an anniversary show. Klopt. En uh, de kaartjes uh, zijn nog uh, te verkrijgen? Er zijn nog enkele kaarten te verkrijgen, ja, via iTickets. En die kosten 25 euro. En dat uh, is in uh, Amsterdam, hè? In Amsterdam, in Wie Egykerkie. Ah, oh, oké. Okay. En uh, nou ja, dat is te vinden in ieder geval uh, ook op, uh, op de site van uh, zfmartisten.nl. Uh, uh, daar kan je ook uh, klikken en dan uh, kom je automatisch bij uh, e-tickets. Yes. En natuurlijk ook bij jou. Ja. Op de site. Facebook. Leuk. Leuk. Ja toch? Hey, um, ja, jullie spelen al een tijdje samen. Um, ik ken deze man al langer dan twintig jaar. Ja. Dat is, we dus hebben uh, ook samen in een band gezeten. Uh, is het is toch haast een jubileum? Is ook een jubileum, toch? ja. Ja, ja. ja, ja, ja, ja. Ik wil, uh, de 25 uh, moeten halen zijn, toch? <laughs> hoe zit het er dichtbij? <laughs> Sowieso. Ja, hey, en um, ja, hoe, hoe zijn jullie uh, aan elkaar uh, gekomen? Ik kwam in Nederland en werd gevraagd om in een band in te vallen voor de zangeres die toen zwanger was. En daar ontmoette ik voor het eerst van mijn langzaalse leven Harvey. <tie> en ja, er was gelijk een klik. Klopt. Hij is zo gek als een deur. En ik moest hem in toom houden. Nee, maar uh, daar ben ik hem voor het eerst tegengekomen. En we hebben zoveel leuke dingen samen gedaan. Uh, nadat ik de band heb verlaten, toen de zangeres terugkwam... zijn wij gewoon als, als Matties, als, als broer en zus, als... Soms doet hij als mijn vader, maar anyway. We zijn eigenlijk sindsdien uh, steeds met elkaar in contact gebleven. En hebben ook nog steeds hele leuke dingen samen kunnen doen. En nog steeds, dus. Uh, ook uh, elders in Suriname en, en dergelijke. Yep. Of, uh, dat is yep. uh, gewoon overal. Uh... Overal, hij achtervolgt, me, overal ik hem. Of, of, of, of, of moet hij je achtervolgen? Nee, nee. Ik uh, ging terug naar Suriname in ja, 2006. Klopt. Ja, haar vanuit kwam uh, Vanuit Komaan Curaçao, hè? Je hebt vanuit op, Nederland. Uh, oh, je hebt, je hebt ook op Curaçao ja, gewoond, toch? Ja, ik heb ook op Curaçao ja, gewoond. Ja, ja. Maar ik ging vanuit Nederland terug naar Suriname... waar ik 15 jaar heb gewoond. Ja. Voor ik hier weer uh, naartoe re-emigreerde. En Harvey die kwam vaker op vakantie omdat zijn moeder daar nog woonde. En dan deden we ook leuke jams en optredens samen. Oké. Okay. En ik kwam hier terug en we hebben elkaar ook weer gevonden. Oké, okay, dus uh, eigenlijk uh, onafscheidelijk. Yes. Kort en samengevat. Dus <laughs> in hey, uh, de, de show uh, zit je daar ook in? Of? Uh, uiteraard. Ja? <laughs> uiteraard. Als de guitar player. Van, de, van haar band. Uh, ja, ik mag meedoen. En ik zo belde hem op van ik ga. Uh, het, klink, het klinkt wel een beetje negatief. Ik mag meedoen. Ja, <laughs> kijk, kijk, soms sommige artiesten zijn goed op ze en dan kiezen ze een andere gitarist of zo. Ja. Maar ik, ik, ik dacht dat ik de eerste was in de, in de lijn die, die ze belde van, hey, ik ga daarmee beginnen. Wat denk jij ervan? Ik zeg, Yes, je do, doe het doen. En uh, ik heb hier en daar wat tips gegeven en dat heeft ze opgepakt. Gel leuk, Geluk, ik, was, nee. ik was echt gelukkig, maar leuk. <laughs> ik mag geen gelukkig zeggen. <laughs> When you are living in the building, you have a big problem, dus <laughs> ja. leuk. En aan de uh, hand daarvan um, heb ik hier wat tips gegeven van oké, okay, probeer het zo, probeer het daar. En, uh, de artiest heeft het zelf uitgekozen, maar gewoon qua technische dingen, stageplan, dat soort dingen. Heb ik haar gezegd, dat moet je maken, dat kan ik ook voor je maken, dat soort ja. dingen. Uh, en ook uh, met wie, en ik heb wat contacten ook uh, aan haar gegeven probeer die, probeer die, en zo kwam het uh, tot stand dat uh, dat ze haar show uh, en dan, ik moet zeggen, ik ben blij dat ik mag meedoen want het zijn prachtige nummers, mooie nummers ja. uh, gevoelige nummers en, en mooie tempo nummers dus ik, uh, ik moet echt studeren om die nummers te kennen. Oké. Okay. Ja, dus we, dus, dus je bent dag en nacht bezig om... <laughs> ja, ik, ik zei er ook van wat een complexe nummer. Maar goed, het is een uitdaging. Ja. Omdat ik weet dat Heliant... Ik zeg het altijd. En dat vind ik die niet die waar niet zeggen. een van de beste vrienden die rondloopt. Oké. Okay. Ze, ze kan alles zingen. Ja. Nou, ja veelzijdig inderdaad. Veelzijdig. Uh, wat, ik, uh, wat ik allemaal een beetje gezien en uh, gehoord en gelezen heb. Ja. Okay. Dus uh, ja... Ja, af en toe moeten we af en toe wat, wat doorlezen om ergens eh, om ja, te weten te komen. Maar dat krijg je wanneer je 50 jaar bijna in de showbiz zit. Ja, ja, want je hebt ook eh, destijds eh, natuurlijk ook in een, een film gespeeld, eh, gedeeltelijk een, een rolletje gehad. Een rolletje, ja, klopt. Ja. In Tuintje in mijn hart, een rol in uh, Wieren, een Surinaamse film die hier ook genomineerd was voor een gouden kalf. En uh, ja, ook uh, theaterstukken gedaan, muziektheaterstukken. Pas geleden nog getoerd hier met een stuk over de slavernij. Ja, voor, ja, daar hebben we het toen over gehad, inderdaad, met ja. de uh, Zandvors voor jou. Daar hebben we het toen over die show uh, hebben het, uh... Inderdaad, hoe is dat verlopen? Oh, fantastisch. Ja, goed gedaan. Twee gaan. maanden getourd, heel goed ontvangen. We hebben pas geleden ook weer uh, gesprekken gehad met de producer om te kijken, joh. Willen we doorgaan en hoe gaan we dat dan doen? Dus het volgende seizoen denk ik dat uh, we weer gaan toeren. Oké, okay. hey, um, nou ja, wat ik verrassend vond, dat was uh, dat, uh, dat er ook een, uh, iemand in jouw show is 27 september. En dat uh, gaat dan over deze man. Muziek. <lacht> Ja. Toch? Ja. ja, die kennen we allemaal natuurlijk. Tishaw Ja, hoe Maar waarom verrassend? Uh, ja, ik, ik, uh, dat, uh, deze man, ja, je hoort niet zoveel meer van hem. Terwijl nou, ik toch wel uh, destijds een, uh, ja, toch grote, een paar grote hits heb gehad hier in Nederland. En, en ja. Nou I eigenlijk uh, hoor je eigenlijk niks meer, niet zoveel meer van hem, laten we zo zeggen. Hmm. Niet ik weet de, niet dat niet, helemaal niet, niet op de radio. Komt. Nee, hij heeft, uh, denk ik... een paar jaar terug voor het laatst... iets nieuws uitgebracht. Maar oma Oscar, zoals ik hem noem... die is intussen ook al tachtig. Ja. Hij heeft een fantastisch concert gehad... in het Concertgebouw in Amsterdam. Ter gelegenheid van zijn tachtigste. Daar was Harvey bij. Ja. <laughs> Harvey was de erbij. De gekke solo's <laughs> heeft die man toen gedaan, man, Harvey. Ja. Nee, wel. maar... Um, de, de, de Anniversary Show die is eigenlijk een reis waar ik het publiek op meeneem door mijn muzikale leven. En dat is gestart thuis verplicht vrijwillig als kind, als baby al, denk ik. Op mijn derde zat ik ook achter de piano, want mijn moeder die gaf de lessen. Maar op mijn twaalfde ben ik toen voor het eerst helemaal alleen, zonder broer, zonder zuster op het podium gaan staan en, tijdens een songfestival in Suriname. Ja, Suripop, hè? dat. Nee, nee, of is dat toen ander landers? Nee, toen bestond Suripop okay, uh, nog uh, niet. Okay. Dat was het Peace Forever Scholieren Songfestival. Oké. Okay. En uh, kort daarna uh, werd mijn moeder benaderd als ik voor Oscar Harris backing vocals wilde doen samen met een leeftijdsgenootje. Ze was toen ook twaalf jaar oud, Urmi Herfst. En uh, ja, het was fantastisch om te doen natuurlijk. Ja. Alleen uh, op die leeftijd, de show, die was uh, een midnight show. Begon echt om twaalf uur. In een, een, een prachtig uh, restaurant waar ze ook uh, showtjes deden. Dus wij gingen daar naartoe. Een beetje afstand voor Suriname op Leonsberg... En wij zaten. We moesten er vroeg aanwezig zijn voor de soundcheck. Dus ja, daar zaten we. En het volgende dat ik weet is dat om uh, kwart voor twaalf... mijn moeder ons allebei wakker maakte. Want we lagen over de tafel te slapen. <laughs> uh, van uh, Jullie moeten zo op. Even gezicht wassen. En dan met uh, oma Oscar. Dus zo is dat met Oscar Harris begonnen. Okay. En daarom mag hij niet ontbreken op de show. Het is een van de iconen waar ik op hele jonge leeftijd mijn zangcarrière mee begonnen ben. Los van mijn uh, zuster en mijn broers. Mijn zus die zit ook in het concert, Gracita. Ik neem ook mijn dochter mee, China. En uh, zo maken we de reis met een Denise Janna. Met um, Delano weltevreden. Die is ook uit de tijd dat ik zongfestivals deed en bandjes in Suriname. Um, we hebben we ja, nog die, die, die, die naam heb ik inderdaad wel vaker terug zien komen. Ja, ja, ja. hij is de frontman van uh, Soulman heet die groep. Ja, ja. ja. ja. ja. Okay. en we hebben ook uh, de twee dames waar origineel G-Roots mee gestart is, samen met mij. Jennifer Siegem en Natasha. die zijn er ook bij. En uh, Harvey Help Me Out, wie hebben we nog? Wie ben ik vergeten? Uh, Christine, weet je het? Want ik mag niemand vergeten. Uh, weet je Frederik, mevrouw Frederik? Karin Frederik, ja. Dat is ook iemand uit de Suripop-tijd... en de tijd toen ik in Hotel Torarica in Suriname ook shows mocht doen. Oké. Okay. En de band is eigenlijk ook samengesteld uit mensen... waar ik in de loop der jaren mee gewerkt heb. En Ricardo Steeman, die is de bassist en bandleider op deze show. We hebben als drummer... Ik noem hem Kleine, maar hij heet officieel Dwight Starke. Kleine? Ja. <laughs> van, van waar omdat hij zo klein is? of Nou, dat is al ook way back in Suriname. Was ja. hij altijd de jongste onder de muzikanten? Hij was niet heel erg groot gebouwd toen, dus ja, ja. hij was kleiner. Ja. Iedereen wist over wie het had, maar een te gekke drummer. Ja. En ik heb als toetsenist de Braziliaanse Elisabeth Vadel, waar ik tijdens North Sea Jazz mee heb mogen optreden in het orkest... ...van Ronald Snyder, zat zij okay. toen. De, de Jazz Festival... ...die afgelopen... Was het? ...niet de afgelopen editie het jaar daarvoor. Okay. Ah, oké. Okay. En uh, was het in Ahoi? Was hij Ahoi, ja. Yes. Ja, ik, heb er, ik ben er ook wel eens geweest. En, uh, <laughs> nee, het blijft altijd... Uh, ...apart iets... Uh, ...het Jazz Festival... ...in, ja. in Rotterdam. Dus, hé, uh, hey, maar... Uh, ...ja... Nou, we toch over Oscar Helles hebben, dan gaan we gewoon lekker Oscar eventjes draaien. Some ja, voor leuk. Children. Ja, lekker, ja. dan gaan we houden. Hallo me, follow me. They song voor children. Oscar Harris. Oftewel, oma Oscar. Ja. ja, inmiddels. ja. Heerlijk nee, met me ja. is dat. Ja, maar je zei, hij treedt niet meer zo vaak op. In oktober nee. ja. doe ik een concert. Mag ik uh, zijn backing vocals weer doen in Zutphen. In Zutphen? Ja. En, en, kunnen we dat vinden? Je Ergers? gaat hem zeker vinden. Uh, Frank Ongalok, die organiseert hem, Mr. Jazz, in Zutphen. En... Uh, het wordt ook heel leuk. Daar ga ik wel van uit. Ja. <laughs> hey, maar uh, ja, komt dat ook op je Facebook te staan? Of, uh? Absoluut. Ja. En Harvey, jij bent er ook weer uh, in thuis huis? Of? Nee. Frank, dan, mag, dan mag jij niet meedoen. Frank is zelf gitarist. En ja. uh, <laughs> dus dan, uh, dan gaat dat niet gebeuren. Maar ja, goed, het is een hele goede gitarist. En, en, ik ben nooit geweest, maar ik, ik heb hem wel op Facebook. En ik zie dat hij ja. hele leuke dingen doet. Ja, Daar is uh, ja. wie weet ben ik er ook. Als, uh, ik ben ook een uh, fan, grote fan van uh, meneer Oscar. Ja, dus. ja. Hey, maar hoe ben jij eigenlijk uh, in, uh, in de muziekwereld uh, terechtgekomen? Wow, way back. Ja, nou, dat is een uh, long time ago. <laughs> nou, vanaf ik, ik, uh, vanuit huisheid is mijn vader gitarist geweest en mijn moeder zangeres. Bekende? Ja, niet In, in Suriname? In Suriname, Suriname wel? Suriname wel. wel. Mijn vader oh, okay. uh, speelde in een Carina Band Limbo. Een grote. Band, band. Dat is, dat is uh, die muziek dat je... Uh, ja, dat lekker, heel we onder het lijntje door moet. Ja, en, en uh, ja, mijn ooms, al die broers en neven van mijn moeder zijn allemaal muzikale mensen. Ja. En uh, een oom van mij, William Stofanier, is ook best bekend. En hij was gitarist. En ik, ik, ik, ik, stot, ik zat bij hem uh, voor de deur en ik hoorde hem gitaar spelen. En zelfs mijn stiefvader was gitarist. Dus ja, al die gasten... Uh, maar bij mij is het hier begonnen. Ik kwam in Nederland en ik was van mijn 14 En um, mijn vader was ook hier en hij speelde gitaar, maar ik mocht niet als de gitaar komen. En um, mijn zwager, die ging mijn zwager even helpen met verhuizen. En toen heeft hij me verrast met de gitaar, akoestische gitaar. Okay. En het uh, probleem was, ik ben links, maar ik speelde daar rechts. Dus heeft hij mij een gitaar gegeven. Vanaf, tien, vanaf toen is het begonnen en, uh, en dank ben ik, want ik deze ding heb ik zelf. Mezelf uh, geleerd. Ja. En ik ben later, in 2000, 2015, heb ik een op, officiële opleiding gedaan. In, uh, via een Amerikaans bedrijf. Maar alles uh, ervoor heb ik hier en daar wat leraar. Maar ik heb de meeste dingen zelf gedaan, mezelf aangeleerd. Goed en fout. Ja, in ieder geval, uh, je, je speelde op gevoel, laten we het zo zeggen. Ja, maar ik kan nu wel lezen. Dus ik heb de, de, op een gegeven moment uh, ik kan je allerlei dingen op gevoel doen. Maar toen uh, dacht ik van ja. Als je in een orkest wil gaan spelen, dan moet je wel gaan studeren. Ja. En toen heb ik een opleiding gedaan. En um, vandaar verdienen ben ik, speel ik overal, uh, alle begeleiders. Artisten, Was het toen ook orkest. een conservatorium? Of, uh, ja, een conservatorium van uh, Bob van der Boom uit Amerika. Warner Brothers hadden toen een ja. opleiding opgezet. En ik heb uh, vier jaar in twee jaar gedaan. Lezen, uh, muziek, muziek, Dus, dus, dus uh, je had je daar flink ja. voor ingezet, zeg ja, maar. Ja, af ja. je ja. Amerikaans wordt je gedeeld ja ja, ja. om uh, you can do it come on one ja, more time ook ja, ja, ja. <laughs> al lukt het niet dan weer uh, dan nog een keer en, uh, ja, en dan, uh, nee maar het, is, het was uh, een leuke klas een leuke een leuke school ja. Jou, jammer genoeg bestaat het niet meer van, maar bij hem heb ik mijn opleiding gedaan en um, vanaf 10 kan ik overal uh, spelen met uh, de artiesten te begeleiden oh, misschien ja. nog oude foto's ja die je nog in de doos hebt ja ja, dat komt altijd goed. Hey, um, jullie gaan een, een nummer spelen. Oh, ja. En, en uh, ja, ja, wat, wat voor je gaat dat worden? Ik ga je verrassen. Ik zou zeggen: okay. begin maar. Ja, hij kan. wrapped up in clover. That night I looked at you. I found a dream that I could speak to. A dream that I Bro. Hey, Ed ja, West, uh, Edda James. Ja. Uh, speciale keuze? Nee joh. Nee? Um, gewoon omdat het een heerlijk nummer is. Hij heeft het uh, Hij ja. oh, oké. Okay. En hey. hij had het over wie de baas is, hè? <laughs> ja, hij bepaalt gewoon wat we gaan spelen. <laughs> nee, maar ik, uh, ja, dit is natuurlijk een heerlijk nummer. Ja, klassieker. En, uh, ja, dat is echt een klassieker inderdaad van de jaren zestig. Ik vond mij nog iets eerder zelfs. Mm -hmm. en, uh, Harvey, jij hebt hem uitgekozen, maar uh, waarom Edda James? Um, ik heb iets met Edda James, want um, mijn vader was een Soul, hoe dat Soul Cat? Ja. Met al die Soul nummers. En dan Edda James heeft voor mij vier. Van, van mij bij mij, Atlas at en Radical Blind. Yes. Dat is ook een prachtig nummer. Uh, baby. baby. Ja, Dat soort ja. nummers. En dan... Bij ons is het uh, vooral op zondag vijf uur, dan staat hij op. Dan gaat hij platen spelen, gaat hij zijn nummers draaien. Dan hoort het uit erbij. Iedere keer als ik naar het nummer uit de prijs, luister, dan herinner ik me Dan uh, krijg je... Ja, ik had een goede band met hem. op ja. muzikaal. Ja. En uh, zo rustig, manneke. Zoals ik ben. Dus ik, ik, Sorry. <coughs> <Wat? laughs> ik ben best wel best wel rustig. Ik ben wel introvert. Door de, de muziek ben ik introvert geworden. Oké. Okay. En, en ja, al die nummers. Wilson Pickett, uh, Joe Tags. je uh, nou weer? Salomon Burke. Ja, een geweldig wat, Salomon waren Burke, nummers, ja. uh, En Dan waren de hoe Mijn vader, dat was nummers die Hij altijd in de ochtend rijden. Broek Benton. Okay. Yeah. God, zware stem. Ja. <laughs> <laughs> beetje, <laughs> een beetje Barry White. <laughs> uh, yeah, yeah, uh, yeah. Yeah. <laughs> <laughs> ja, Barry White. Dat kan ik ook wel uh, na doen, natuurlijk. Uh, ik bedoel, <laughs> ja, Barry White. <laughs> yeah. ja. Wie kent hem niet? Laten ja, je precies. Je precies. Je bedoel. Dat waren de herinneringen. Toen ze me vroeg, stellen, waar ik zeg ja. Ik dacht van, nou, het lijst is ook een, een, een jazz-nummer. Er zit uh, lekker jazz-akkoorden in. Dat, uh, en, en zij kan het ook. En ik heb het, ja, dit nummer met verschillende uh, zangers gespeeld. En ik wist dat uh, Eliane er toch een uh, mooie en leuke jazz die zij van zou geven. Dus vandaar dat ik hem heb gekozen. Oké. Okay. Yes. yes. Yes. Yes. Nee. Maar uh, ja, soulmuziek, ja, uh, soul ja was hier natuurlijk in uh, de uh, jaren uh, 70, ja. 80 was het hier helemaal hot. Ja. ja. En ja. de discotheek, uh, je, je kon. Uh, Ergens uh, geen discotheekdeur openen of uh, de trams uh, kwamen je tegemoet. Of, uh, weet je, dat... Uh, heerlijk, ja. Ja, en uh, we gaan ook dat meenemen in die reis die we maken. Want ik heb natuurlijk ook uh, heel veel van dat soort nummers gezongen. En daar komen ook wel een paar van terug in de show. Oké. Okay. Ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig. Nee, ik ga niks verklappen nu. Gewoon komen. Oké. Okay. Hey, um, ja, we gaan even een nummer draaien. Je had het net over Selmon Bork. En uh, ja, ik heb gewoon uh, dat lekkere nummer genomen, Cry to Me. Ja. Wauw. Gek. Win your baby! Leave you all alone! Yeah, nobody Cause you're on the phone oh, Don't you feel like I'm crying Don't you feel like I'm crying For well, here I am, a oh, honey oh, Come on, you're crying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 Won't you walk with me, oh yeah When you're waiting for a voice to come In the night of the Heerlijk, ja. Cry to me, Solomon Burke. Heerlijk. Mm -hmm. Ja, ik, ik kan ermee... muziek uh, van toen is heerlijk, ik, ja. Uh, ik kan ermee achterover zitten en lekker luisteren. Oké. Okay. Ja. <laughs> <laughs> nee, ik vind het altijd geweldig. Uh, uh, een van de favorieten was natuurlijk altijd Barry White. Yeah. Ja. ja. En, en uh, ja. En als we een beetje uh, uptempo's tempos uh, wilden, dan deden we de tramps uh, uh, naar voren halen. Dat, uh, dat yeah. was, uh, Detroit Spanners? Ja. ja. Ja, was ja. ook al ja, ja, back team. to you, baby. Ja. <laughs> ja, dat soort is heerlijk. Ja. Ik, mag, uh, ik mag er graag naar luisteren. Ja, ja. Misschien een oude ziel, maar ik ben niet van deze tijd. <laughs> nee, maar, maar, maar Donna Summer had ook lekkere upbeats. Ja, nou, ja, Donna Summer is natuurlijk ook uit die tijd. Mm -hmm. en, Barbara, en Barbara ook. <laughs> ja. En weet je... Um, ja. Op de avond, alle gastartiesten, daar ga ik ook een duet mee doen. Oké. Okay. Echt, uh, dan krijg ook ik dat gevoel van toen. Toen we nog jonger waren en samen op het podium stonden. En ik doe ook eentje van Barbara Streisand en, dan, en, en, en, en dan Donna Sommer. Samen met een van de artiesten. En dan krijg je de adrenaline weer. Mm -hmm. ja. Hopen dat ik nog net zo kan springen en dansen als toen, maar... Ik uh, ben nu bezig in de sportschool wat conditie op te bouwen. Dus ja. uh, ik hoop dat het ja, lukt. Springende dame, kijk ik altijd naar Tina Turner. Dus. Ja, die moeten we even naren, hè? Ja, dat was... Uh, <lacht> nou, ik, ben, uh, ik ben toen uh, wel naar de uh, voordat ze stierf, dus uh, naar, de, naar de musical gewijs in Utrecht. Ja, dat was heel mooi ook. Ja. Een prachtige, uh, prachtige theater. Ja. ja. Ik ben nog geweest. Ja, dat is geweldig. Ja, helaas kort daarna overleden. Yes. Ze heeft het in ieder geval nog meegehad. Ja, ze heeft het meegehad. En ze kon jammer genoeg hier niet zijn toen, begreep ik. Voor de première. Maar die vrouw heeft zo'n rijk leven gehad. Wat betreft haar eigen muziek ook. Ja, en eigenlijk ook tragisch begonnen. Laten we het zo zeggen. Ja, maar ze heeft het helemaal goed gemaakt. In Suriname zouden we zeggen, want tja, tja, oma. Zo is het. Dat betekent een sterke vrouw die ja. alles zelf kan. Ja, en dat was ze ook. Ja. Zeker. Hey, um, we hadden het er net over. Uh, Donna Summer met Barbara Streisand. Mm -hmm. En uh, ik denk dat we zo uh, dit nummer ja, kunnen we nog net even draaien. Okay. En dan doen we gewoon na nieuws en nemen we afscheid van elkaar. Yes. Goh? Gaan we luisteren naar Donna Summer uh, samen met Barbara Streisand and no more tears